Uit angst voor rellen waren de winkels dicht en het openbaar vervoer lag stil. Ook in Rome, Turijn, Milaan en Palermo gingen mensen de straat op. De Israëlische premier Netanyahu heeft met de Russische president Poetin... en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson gebeld... over het Israëlische gevechtstoestel dat gisteren werd neergehaald door het Syrische leger. Dat gebeurde tijdens Israëlische aanvallen op Iraanse doelen in Syrië... Netanyahu heeft gezegd dat Israël zichzelf zal blijven verdedigen... en Iran ervan zal weerhouden om voet aan de grond te krijgen in Syrië. Poetin wees op de noodzaak om nieuwe confrontaties... en verdere escalatie in de regio te voorkomen. Kopstuk Michel B. van de motoclub Satudara... is opnieuw opgepakt in Oostenrijk. Dat gebeurde tien dagen geleden ook al op verzoek van Nederland... dat hem wil berechten voor het leidinggeven aan een criminele organisatie... Maar tot ergernis van Nederland liet Oostenrijk B... na betaling van 30.000 euro borg vrij. Na enig aandringen is B nu weer gearresteerd. Zes Turkse oorlogsschepen hebben verhinderd... dat een Italiaans bedrijf ten zuiden van het Griekse deel van Cyprus... onderzoek deed op de plek waar mogelijk gas onder de zee zit. Sinds 1974 is Cyprus verdeeld in een Grieks en een Turks deel... en lopen de spanningen af en toe behoorlijk op... De Griekse cyprioten hebben de Italiaanse regering... en de Europese Unie op de hoogte gebracht van het incident. Twee carnavalsgangers hebben de politie gisteren extra werk bezorgd. Op de A27 bij Nieuwegein belde automobilisten 112... toen ze een man in een auto zagen met, zo dachten ze, een vuurwapen in zijn hand. De politie zette de auto bij Werkendam aan de kant... en ontdekte inderdaad een wapen. Het bleek nep te zijn.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 AZ wist thuis niet te winnen van VVV, het bleef 0-0. En ook Heerenveen-Rode JC eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer in de loop van de avond regen, inwaarts vannacht ook natte sneeuw. Er komt veel wind, aan zee is stormachtig. Morgen buien, ook met winterse neerslag, het wordt 5 of 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 2 graden. Binnen zit Max van Wezel. Veel lokale PvdA-afdelingen laten de partijnaam los... berichten trouw vanochtend. Ze gaan de gemeenteraadsverkiezingen in onder namen als... Nederweert Anders, Proces Kranendonk, PGA Asten en Progressief Leudal. Want, al is dus een van de lokale politici... de naam van de PvdA schrikt mensen af. Oh jee, als de kiezers nou maar niet doorkrijgen wie zit. Goedenavond en welkom bij het Oog op Zaterdag. Als één politieke partij veel in het nieuws deze week was... Nou dan niet de PvdA, maar het Forum voor Democratie. Niet altijd op een positieve manier alleen. Zo werden er twee leden geroyeerd... en vertrok een voormalig kamer Kamerkandidaat zelf. Waarom rommelt het toch altijd zo binnen nieuwe partijen? Ik ga daarover praten met Chris Alberts van de site The Post Online. Dankzij de Olympische Winterspelen komen we steeds meer over Korea te weten... dat ze er kimchi eten en van K-pop houden... maar ook de geschiedenis van de Koreaanse oorlog... staat weer in het middelpunt van de belangstelling. Morgen legt premier Rutte een krans voor de Nederlandse soldaten... die sneuvelden tijdens de slag om Hoong Song... een vergeten episode in de Nederlandse militaire geschiedenis. Veelzijdig, dat mag je Harry Gele wel noemen. Hij schreef de scripts en liedjes voor legendarische jeugdseries als Oebelen... en kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer. En is ook nog illustrator, dichter en vertaler. Hamelen verschijnt nu in boekvorm, in drie delen maar liefst... en het eerste deel is net uit. In onze serie over Olympische wintersporten, de biathlon... met David-Jan Godfra neem ik de Russische weekendpers door... en hier is alvast het nieuwsoverzicht. Zaterdag 10 februari. Het was voor Nederland een prachtig begin van de Olympische Winterspelen in Korea. Vier medailles, waaronder één verrassende gouden plak voor Karleen Achtereekte. De 5 kilometer specialist kan het ook op de 3 kilometer. Een schitterende race naar 359. 21. Ik zat mijn vader en ik werd helemaal gek van. Ik ben, ik ben helemaal gek van de zenuwen en ik probeerde alleen maar. Oké, oké. er moeten er nog zoveel. Wust moet vechten. Vechten tegen de omstandigheden. Vechten tegen de pijn in de benen. Iedereen Wust. kom binnen in 3,59. Nou zeg! Nou zeg! Ja, ik ben op waarde geklopt, maar uh, ik moet wel eerlijk bekennen dat het natuurlijk is het wel uh, ging voor goud. En volgens mij uh, was ik ook uh, redelijk uh, op koers. Alleen uh, ja, die, uh, die laatste ronde... Vier jaar geleden, zevende als jong meisje. Nu als volwassen vrouw. Op weg naar een podiumplaats. Daar komt de jong. ...in 4 0 0, -0 Het is de derde tijd. Uh, toen, toen ik zag dat het brons was, dan dacht ik wel van... oh, ...gelukkig. Ik was wel, uh, daar ben ik wel blij om. 1-2-3 Nederland. En zij staat op de hoogste treden van het podium. Dat is haar nog niet eerder overkomen. Nee, nee. Ik kan het nog niet echt... Uh... De nee. Lim, Knecht, Jelly Straatov. Dat zijn de medailles. Zijn tweede individuele medaille komt eraan. Lim gaat het goud pakken. Knecht is de nummer twee op de 1500 meter. en applaus, die voor de Zuid-Koreaan. En Jelly Straatov pakt brons. En zie die vuist ook van Shinky Knecht. Er zijn nog drie kansen. En die kans ga ik met beide handen aanpakken als die zich voordoen. Ja, dat was Shinky Knecht. Die zilver veroverde op de 1500 meter short track. Jerry Adams. Leider van het Noord-Ierse Sinn Féin gaat met pensioen. Hij speelde een belangrijke rol in de besprekingen die tot de beroemde Groeide vrijdag Vrijdagakkoord leidden, waarmee de IRA de strijd staakte. Zijn collega's roemen hem. Nabestaanden van de slachtoffers van het IRA-geweld, oordelen niet zo mild over Adams. He's done nothing for victims to us and to duizenden. That is his legacy. En in het zuiden van het land zijn de zotte dagen losgebarsten. Vier dagen lang bier, hossen, polonaise en gekkigheid. Het gaat om beloof en het gaat om pro-ombellenblagen. Ik ben vandaag op varken. Maar ik heb ook mensen uit het noorden meegenomen. Want die moeten er toch een beetje de smaak proeven van... Uh, doen. Mijn dichtje komt uit Den Haag. En die doen ieder jaar carnaval, hè? 21 jaar. Ga je die allemaal zelf opdrinken? Ja, nee, uh, ja, uiteraard. Ja, ik ben heel erg dorstig op dit moment. Dus uh, ja, het gaat er allemaal in, hoor. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Is het klaar nu? Ja, toch raar dat ze dat in het noorden van het land maar niet begrepen. Op zaterdag geen krant vanmorgen. en in plaats van het buitenlandse mediaoverzicht... Correspondent David-Jan Godfra is in Moskou. Goedenavond. David-Jan, wat is dit weekend bij jou het grootste nieuws? Het grote nieuws is, ik denk zoals op heel veel plekken in de wereld, natuurlijk toch de opening van de Olympische Spelen, de eerste wedstrijden die daar gehouden zijn. En dat zijn natuurlijk hele gekke spelen voor, voor Rusland, want Rusland mag niet meedoen, althans niet als land. Er mag geen Russische vlag te zien zijn, er wordt geen, geen Russisch volkslied gespeeld. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen Russen zijn op die Spelen, er zijn er 169, maar die doen allemaal op individuele titel mee, dus niet onder de vlag van, van Rusland, want dat heeft het het IOC verboden... als gevolg van een enorm dopingschandaal in, in Rusland. Nou, daar hebben de kranten natuurlijk de afgelopen dagen... de afgelopen weken, de afgelopen maanden zelfs vol van gestaan. Rusland vindt dat volkomen onterecht. Maar nu die spelen toch eenmaal begonnen zijn... zullen toch ook de Russische ogen wel op die Russische sporters... die wel meedoen gericht zijn... maar echt heel veel kanshebbers zitten daar niet bij... of het moet de Russische ijshockeyploeg zijn. Want ja, daarvan wordt verwacht dat die toch wel goud gaan winnen. maar, maar Voelt zich niet schuldbewust over het dopingschandaal in Rusland? Nou, in ieder geval officieel niet. Kijk, de Russische regering en alle sportinstanties zeggen... dat er helemaal niks van klopt van dat dopingschandaal. Er zijn weliswaar, zeggen ze, individuele dopinggevallen geweest... maar die heb je overal. Maar een soort van collectieve schuld, nee, daar willen ze hier niet aan. Wat speelt er nog meer in de Russische media? Ja, er is een, een behoorlijk groot schandaal geweest... Uh, dat uh, aan het licht is gebracht door Alexei Navalny... Een van de officers, eigenlijk de allerbelangrijkste oppositieleider in, uh, in Rusland. Die heeft onthuld, althans dat beweert hij... dat een van de vicepremiers, uh, Sergej Prochotko... samen met een van de rijkste mannen van, uh, van Rusland... Uh, Alek Deripaska, samen een een tochtje hebben gemaakt op een luxe jacht. Nou, dat is als zodanig niet, niet zo bijzonder. Maar er waren ook callgirls bij, prostituees, eh, om het zo maar te zeggen. Eh, dat was al wat pikanter. Maar ja, het, het, het allerbelangrijkste is, althans, dat zegt Navalny... Dus eh, dat moet ik er met nadruk bij zeggen. dat die Progotko, dat er gesprekken zijn opgenomen op het schip. en dat die Progotko in contact zou zijn geweest met Paul Manafort. de voormalige campagneleider van, van Donald Trump. En dat richt zich natuurlijk heel erg op die uh, Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Nou, die, uh, die publicatie, die video van Navalny... Uh, die is offline gehaald. De site van Navalny die is niet, niet meer bereikbaar. En media die daarover hebben bericht... die moeten ook allemaal die video uh, van hun sites afhalen. Lijkt me interessant voor de FBI. Is er ook nog luchtig nieuws uit Rusland... Ja, het is luchtig in die zin dat het uh, meer koud is dan luchtig. Afgelopen weekend is er een ontzettende berg sneeuw gevallen in Moskou. Ongeveer een halve meter. En dat heeft tot ontzettende problemen geleid hier in de stad. Nou, uiteindelijk is al die sneeuw zo langsland wel uh, opgeruimd. Uh, er is op sommige dagen een, een, een miljoen kubieke meter sneeuw weggehaald. Nou, dat is een berg van 100 bij 100 bij 100. Dus dat zijn echt enorme stapels geweest. Uh, nu zijn de meeste straten wel weer schoon. Maar slecht nieuws voor de sneeuwruimers... Morgen gaat het weer sneeuwen. Sport, seks en sneeuw uit Rusland. Dankjewel, David Jan. Deze onderwerpen uitgebreid in de Russische media. 86 is inmiddels, maar begin juli treedt ze alweer op... in Rotterdam, in de Schouwburg daar. Zoldiva, Mavis, Staples. En dit was If All I Was Was Black. Ja, de politieke partij in de Spotlights deze week... was Forum voor Democratie. Met die uitspraak over het verschil in IQ... dat al of niet tussen volkeren zou bestaan... door de Amsterdamse gemeenteraadskandidaat... Jernas Ramautar Singh en Kamerlidmeester Theo Hiddema. En door intern gerommel... Boze leden willen meer inspraak in de partij. Twee van hun zijn gerolleerd, Een ander, de nummer drie op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer... stapt uit zichzelf op. Nou is dat minder bijzonder dan het lijkt voor een nieuwe partij. Dat is althans de stelling van Chris Alberts... politicoloog en journalist voor de site The Post Online. Dag Chris. Hallo. Want je ziet dit wel vaker bij nieuwe partijen, hè? Uh, nou, er zijn er bijna geen, er zijn bijna geen rechtse po populistische partijen waarvoor het niet geldt. Um, eigenlijk het geldt voor, volgens mij geldt het voor ze allemaal. Ik, niet, ik sluit niet uit dat er nog een, dat er een uitzondering is, maar ik, ik ken hem niet. Je hebt het over rechtse populistische partijen. Geldt ja. het ook niet gewoon voor andere nieuwe partijen? Uh, dat is een goede vraag. Um, er was een tijdje geleden, was er bij Denk uh, in Breda, was er gedoe. En die mensen die daar lokaal actief waren, die zeiden eigenlijk alle dingen... die bij rechtspopulistische partijen ook voorkomen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, um, het komt bij andere nieuwe partijen ook voor. Bij, als je naar een, een ledenvergadering van 50PLUS gaat... Uh, dan kom je precies hetzelfde krakeel tegen. Dus, uh, dus in die zin zou je kunnen zeggen, het is heel eigen aan nieuwe partijen. En het is ook niet zo gek dat bijvoorbeeld een partij als de Partij voor de Dieren toch redelijk hiërarchisch is opgezet. Niet zo hiërarchisch als voor voor Democratie. Maar, uh, en dat de PVV heel hiërarchisch is opgezet. Want dat voorkomt natuurlijk heel veel interne gedoe. Ja, althans... Het heeft de bedoeling intern gedoe te voorkomen. Ja, maar want het kan het ook oproepen, blijkt nu. Ja, Ik denk dat het gaat over hoe transparant ben je... over hoe je het organiseert. Uh, kijk, we weten allemaal dat de PVV maar één lid heeft. En dat daar Geert, altijd... Uh, Geert. Die en, vandaag in de Efteling was. Uh, ja, en Geert in was in de pookjesbos. Efteling. En, Geert, en vinden we, 20 mensen wilden mee met Geert naar de Efteling. En het is prima dat Geert dat zo doet. Daar kun je allerlei uh, meningen over hebben. Maar als je dat slecht vindt... dat Geert het op die manier organiseert... Nou, dan, moet je geen, uh, dan moet je je niet aansluiten bij de PVV... Je weet, wat je, krijgt. je weet wat je krijgt. En daar zit volgens mij precies het probleem bij Forum voor Democratie. Forum voor Democratie suggereert... al is het al in de naamgeving en ook in de standpunten... over referenda en over Europa en al die dingen... dat het een hele democratische club is. Dus dat verwachten mensen als ze daarbij gaan... Ja, ze zijn ook voor meer directe democratie, zijn ze voor allemaal referenda. Voor, het, is een enorme, het is een enorme lijst waar ze voor zijn. Dan, dan denken mensen dat zal intern wel een heel democratische uh, club zijn. En dat is het niet... Nee dat, is het, nee, dat is het zeker niet. En er komt nog bovenop, want dat zou ik er nog bij willen zeggen. Mensen kennen dan ook nog wel die plaatjes van die partijcongressen van het CDA en zo. Dus mensen verwachten toch iets van. Nou ja, dat je wel eens met elkaar gaat vergaderen en zo. En hoe dat dan precies werkt, dat, weet ook, dat weten natuurlijk een hele hoop mensen niet. die niet echt een partijtijger zijn. Laten we even, even dieper induiken. Ja. Hoe centralistisch is Forum voor Democratie in nou. werkelijkheid? Nou ja, kijk, er, zijn, er, is, er is geen. er is eigenlijk alleen op landelijk niveau. Echt zijn er organen, zoals zij dat noemen. Dus er is een vergadering van leden. En er is een partijbestuur. Dat partijbestuur bestaat uit drie leden. Dat zijn meneer Otten, meneer Roken en meneer Baudet zelf. Baudet oh, kennen we, wie zijn de andere twee? Uh, die andere zijn zakenpartners, uh, naar ik begrijp. Maar die kennen elkaar in ieder geval al heel lang. En die waren al in de tijd van de Denktank, waren die al heel lang uh, daarbij betrokken. En ja, waarom die, ja, die kunnen het kennelijk goed met Baudet vinden. Um, en die hebben een flink... Die hebben in ieder geval meneer Otte heeft een hele sterke uh, vinger in de pap. Meneer Otten is de penningmeester, Dat is de penningmeester. Ik. En uh, dat zeggen, alle critici zeggen dat hij een grote vinger in de pap heeft. Ja, voor wat het waard is. Want het is natuurlijk een black box, hè, dat bestuur. Dus dat kunnen we eigenlijk niet precies zien. En eigenlijk, als je gewoon kijkt naar de statuten van Forum voor Democratie... dan heb je eigenlijk maar één artikel nodig. En dat is het artikel wat Robert Hazewinkelman... die deze week geroyeerd werd, uh, ook heeft aangehaald. Dat is artikel 28 en dat gaat over... Hoe kun je nou als lid van Forum voor Democratie. stel dat je het niet eens bent met het partijbestuur. hoe zou je van het partijbestuur af kunnen komen? Nou, maar eens even. nou dat, kun, dat kan eigenlijk. Nou ja, dat kan volgens mij helemaal niet. Want uh, er staat nergens iets over hoe de leden. Uh, die, van die partijbestuurders af kunnen komen. Maar er staat wel iets over de vervanging van partijbestuurders. En die partijbestuurders kunnen... die worden voorgedragen door partijbestuurders. Dus dat zijn vriendjes... die vriendjes voordragen. Ja, en die moeten dan... dat is een verplichte voordracht aan de leden. Dus de leden moeten ja zeggen. Maar de leden kunnen dat ontbinden. Die kunnen zeggen, we willen hem niet. Maar daarvoor zijn twee dingen nodig. Er is een tweederde meerderheid nodig. Dat is nog niet zo'n probleem misschien. Maar er is ook een vergadering nodig... waar tweederde van de leden van Forum voor Democratie aanwezig is. Dus dat is gewoon niet te doen? Dat is gewoon onzin natuurlijk. En, dat, en dat, daarmee maak je het eigenlijk onmogelijk voor leden... om iets te zeggen over dat partijbestuur. En bedenk wel even... het partijbestuur is natuurlijk de dagelijkse leiding van de partij. De vergadering komt één keer per jaar uh, samen. En dan heb je eigenlijk één ander artikel nodig. En dat staat in het huishoudelijk reglement. Voor alle uh, leden van Forum voor Democratie, artikel 8.1. En daar staat het zinnetje. Alle beslissingen binnen de partij worden op landelijk niveau genomen... door de organen van de partij. Dat zijn dus het partijbestuur en die vergadering. In overeenstemming met de reglementen. Ja, dat is dus leuk. Maar dat betekent dus dat het partijbestuur eigenlijk. Alles beslist. En die beslissen ook, en dat hebben we ook gezien. Bijvoorbeeld over kandidaten. Ze doen nu mee in Amsterdam aan de gemeenteraadsverkiezingen. De grote vraag is natuurlijk: Annabel Nanninga is daar lijsttrekker. Wie heeft nou bepaald dat Annabel Naninga uh, daar lijsttrekker moet zijn? Ik denk Thierry Baudet. Nou, ik denk eerlijk gezegd, nou, dat weten we dus niet zeker. We denken, ik denk Thierry Baudet met meneer Roken, met meneer Otten. Want er is nooit een vergadering geweest. Er zijn nooit leden geweest die gevraagd die gezegd hebben: van wij stemmen daarmee in. Er is, dus dat is allemaal. Um, een soort vriendjes heb vandaag was er ook weer een, misschien was het gisteren... meneer Kliteur, uh, uh, bekende Paul ook Cliteur, weer, Paul Cliteur. professor Kliteur. Professor Kliteur wordt voorzitter van het Renaissance-instituut. Dat is het wetenschappelijk bureau, het gesubsidieerde wetenschappelijk bureau. Op voordracht van wie? Van vorm van de Ja, ik denk op voordracht van het partijbestuur... van meneer Otterroken en meneer Baudet. En ja, of het, het zou kunnen zijn dat leden van de club zich niet helemaal serieus genomen voelen. We hebben Paul Cliteur trouwens uitgenodigd voor deze uitzending, maar hij, wou hij niet. had er geen zin in. Je hebt samen met Dirk-Jan Keizer het boek De Pijnhopen van Rechts geschreven... over ja, al die rechtspopulistische partijen. In dat boek behandelen jullie de partijen van Pim, van Geert, van Rita, van Hero. Waarop lijkt de partij van Thierry het meest? Uh, de partij van Thierry lijkt verreweg het meest op de PVV. Um, en dat zien we nu ook. Hè? Het, is nee, maar het is toch een verschil? Ik bedoel, je legt net ja, uit: de ja. PVV heeft maar één lid, namelijk Geert. Ja, maar het punt is natuurlijk: je hebt, je hebt, je hebt verschillende Vorm soorten. Voor democratie heeft inmiddels 21.000 leden. Uh, ja, volgens, volgens mij heeft het zelfs 23.000, zegt, zegt Baudet zelf. Maar ik, weet, ik kan het niet controleren. Het, het, zal, het zijn er heel veel. Um, het punt is natuurlijk: je hebt verschillende soorten partijen. En we kennen eigenlijk maar één soort partij uit het verleden. En dat is een beetje de P van de ACDA... Hè, met die partijcongressen en die afdelingen... en al die vergaderingen Roken, en zo. achterzaaltjes. Dat, al, dat, al dat gedoe. En toen kregen we Geert. Geert heeft er één een, een persoonspartij van gemaakt... die heel hiërarchisch is. En ja, wat doet Forum voor Democratie? Ja, Forum voor Democratie ziet er van de buitenkant uit... als een traditionele partij. Maar ik zou zeggen... Forum voor Democratie is eigenlijk een soort PVV. En je kunt lid worden van Forum voor Democratie... maar dan heb je dus niet um, invloed op de koers en je mag wel betalen, dus je mag er ook wel een goed gevoel bij hebben, dus je mag hem liken meer een fanclub. Ja, het is een soort fanclub en die mensen die dragen bij, en dan krijgt voor voor democratie ook weer meer subsidie. Maar je moet niet, maar het is eigenlijk een beetje als een soort donateurschap, hè. Het Stel hetzelfde als bij bij Greenpeace, dan word je uh, donateur. En dan en dan omdat jij vindt dat Greenpeace goede dingen doet, maar je moet niet denken dat je één keer per jaar een vergadering is waar jij mag zeggen wat Greenpeace moet gaan doen. Nou, er is ontzettend veel gedoe nu binnen die partij... maar doet dat er eigenlijk toe? Er was ook ontzettend veel gedoe altijd bij de PVV... maar mensen bleven wow. toch op Geert Wilde stemmen. Kan, kan het eigenlijk kwaad? <lacht> Electoraal. Nou, ik denk, ik denk, als ik heel eerlijk ben... ik denk dat ze wel vinden dat het wel heel slecht getimed is. Ik bedoel, ik denk dat ze het liever over twee maanden hadden gehad... als die gemeenteraadsverkiezingen voorbij waren. Um, ik denk dat dat wel handiger was. Maar kijk, de ervaring leert... en dat weet ik ook uit al mijn gesprekken met PVV-stemmers... Het interesseert stemmers uh, toch betrekkelijk weinig. Um, kijk, dan is die racisme-discussie... Hè, waar Boudin natuurlijk in verwikkeld is... die is veel belangrijker voor de vraag... of mensen dat vorm voor Democratie nog willen steunen uh, of niet dan hoe zo'n partij georganiseerd is. Want kijk, laten we gewoon heel eerlijk zijn... 99% van de Nederlanders overweegt sowieso geen lid te worden van een partij. Laat staan dat ze dan weer lid worden van FVD. Laat staan dat ze na een vergadering willen en invloed willen uitoefenen. Wie gaan dit winnen, denk je? De centralisten of de democratiseerders? Nee, de, de democratiseerders gaan natuurlijk niet winnen. Er zijn er al vijf weg uh, van de dertig hè, die op de lijst stonden. Met, met als meest prominente voorbeeld natuurlijk de nummer drie. Dus dat is de mevrouw die op de plek van Hidema zou komen... als Hidema zou zeggen, uh, ik stop ermee. Uh, dus dat is toch wel pijnlijk, uh, zou ik zeggen. Die andere vier zijn wat, uh, stonden veel lager. En dan hebben ze natuurlijk nog die drie heren... die een hele boze brief hebben gestuurd, waarvan Baudet heeft gezegd... ja, uh, als u mijn lijn niet steunt, dan uh, hoepelt u maar op, daar komt het ongeveer op neer. Nou, het zijn er dan weer drie. Ja, dat kan Baudet gewoon allemaal zeggen, want Baudet zit in het partijbestuur. En het partijbestuur besteedt de boel. Het Forum voor Democratie is geen partij, maar een fanclub. Ik dank je voor je komst. Chris Graag gedaan. Albert. Luister ook naar Het Beste uit het Oog. Een podcast met de mooiste gesprekken van de afgelopen week. Deze week met acteur Frank Lammers over Karl Marx. Kapitalisme, dat is geen ideologie. Dat is het einde van alle ideologieën. Oud-kunstschaatster Joan Haanappel. Die schoen was hoog. Het is gewoon heel ouderwets. Als ik naar die foto's kijk, denk ik, jee. Yeah. En de liefde voor de eend. Ja, het werd al genoemd een paraplu op vier wielen. Het beste uit het oog is nu te downloaden via alle bekende podcastkanalen. Every time it rains it pours, I pray it rains just a little more on me. Cause I'm the guy who never cries but I gotta keep my reputation clean And here's a helpful tip to rain Administered in raindrops may help to hide the tears a little more Which is why a guy who never cries Looks up at the sky with hopeful eyes Hoping when it finally rains it pours Hij liet zich inspireren door Bob Dylan, Bruce Springsteen, Leonard Cohen... en de schrijver Mark Twain, zegt hij op zijn website. Josh Ritter en I'm a showboat. De slag om de Koreaanse plaats Hongsong leverde in 1951... zware verliezen op voor de Nederlandse VN-militairen. En net als ik over dat pleintje loop, hoor ik een geschap. Dus het was een aanval voor de Chinezen. En een klap, en uh, ik lag gelijk op de grond. Toen komen ze... Die mensen van mij, die, uh, die komen eruit. Maar dat was in de hele omgeving, dus bij het kerkje enzovoort. En bij die tent en daarnaast was allemaal schieten... en uh, handgenaten, motiergenaten. Alles regende dus onze kant aan. We hoorden Korea-veteran Snoeys in een fragment van het Veteraneninstituut. Snoeys was een van de Nederlandse militairen die deelnamen aan de slag om Hungsong. Morgen legt premier Rutte een krans tijdens een herdenking van die slag. waarbij 26 Nederlandse soldaten omkwamen. Ik ga daarover praten met militair-historicus Herman Roosbeek. van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Welkom. Goedenavond. Wat, wat, wat kwamen die Nederlanders daar eigenlijk doen in Korea? Ja, zij uh, namen deel samen met heel veel andere landen aan een uh, aan oorlog waar uh, zij streden onder de vlag van de Verenigde Naties om Zuid-Korea te helpen. Dat was aangevallen in juni 1950 door Noord-Korea. Noord-Korea was communistisch, gesteund door de Sovjet-Unie en door China. Is nog steeds communistisch. En is dat trouwens. nog steeds inderdaad op de dag van vandaag. En Zuid-Korea ook tot op de dag van vandaag was kapitalistisch... werd gesteund door het Westen, met name door de Verenigde Staten. En die oorlog die golfde heen en weer. In het begin waren de Noord-Koreanen aan de winnende hand... dreven de Zuid-Koreanen bijna het land uit, de zee in. De Amerikanen kwamen te hulp. Nou, we werden ook in het nauw gedreven aan het begin... leden zware verliezen. Maar uiteindelijk wisten zij door een uh, geslaagde tegenaanval... het uh, initiatief in de strijd te nemen. En dreven vervolgens de Noord-Koreanen naar het Westenbon. noorden. Helemaal naar de grenzen van het land toe. En toen grepen de Chinezen in en oorlog... oh wacht. Ja, het is een ingewikkeld verhaal. Het gaat heen en weer. En uh, de Chinezen grepen in. Joegen vervolgens de Amerikanen en de Zuid-Koreanen weer naar het zuiden toe. En toen, op een gegeven moment, kwam het initiatief weer bij de Amerikanen. En dan begint de slag bij Hong Song te spelen. Inmiddels doet Nederland mee. In Nederland wordt gevraagd uh, door de Verenigde Naties, door de Verenigde Staten... om. Ook mee bij te dragen aan de Hoeveel onderhand? manschap hebben we eigenlijk gestuurd nou, naar Korea? We hebben eerst een schip gestuurd, een marineschip. Dat was er al wat eerder. Later kwam er een bataljon van de landmacht. En dat was zo ongeveer 600 man. Iets meer dan 600 man. Wat voor een bataljon vrij klein is. Maar daar was niet meer. Het was uh, februari. Het was er koud. Net als nu trouwens in Korea. Nog even een geluidsfragment van een van die veteranen. Afhankelijk dus, ja, iedereen deed al zijn kleding die hij had, DNA. Ja. Uh, later hebben we dus, was, la, veel later, uh, winterkleding gekregen. Maar dat is winterkleding. Ja. Maar in het begin hadden we onze, onze, ja, onze eigen jassen bij ons nog, gelukkig. Ja, de veteraan Schreuders, hoorde u. Uh, meneer Roosbeek, wisten ze eigenlijk dat ze in zulke barre omstandigheden terechtkwamen? Nee, ze hadden geen idee. Heel veel van deze veteranen hadden eerder al in Indonesië gevochten, in Indië. En daar was het natuurlijk altijd mooi weer, hè? het was hun gedachte. En toen de werving opengesteld werd voor Korea... want het waren allemaal vrijwilligers die er naartoe gingen... toen dachten ze, ah, we gaan weer naar zo'n mooi hè, subtropisch land toe... het wordt lekker warm, en dat viel dus tegen. Want in de zomer is het weliswaar heel heet in Korea... maar in de winter is het ook heel erg koud. Temperaturen van min 20 en nog lager. En ze waren er niet op gekleed? Nee, ze hadden eigenlijk geen, geen goede kleding daarvoor. Je hoorde het al in fragmenten net. Ze hadden geen echte winterkleding, kregen ze pas later. Dus ze moesten alles over elkaar heen trekken... om nog een beetje warm te blijven. En was hun uitrusting goed genoeg? Militair gezien waren ze op zich goed uitgerust... maar ze hadden die uitrusting pas gekregen eigenlijk toen ze naar Korea toe gingen. Op het schip waarmee ze naar Korea reisden... kregen ze voor het eerst eigenlijk les in de Amerikaanse bewapening. Nederland was daarvoor altijd Brits bewapend geweest... en in Korea vochten ze met Amerikaanse wapens. Ze waren wel goed voorbereid, ze waren wel goed opgeleid... maar ze hadden er nog niet heel veel oorzaarvaring mee opgedaan. En waarom werden de Nederlanders uitgerekend naar dat plaatsje Hong Song gestuurd? Nou, zoals ik al zei, die oorlog die golfde heen en weer... en uh, op een gegeven moment waren, ze, waren de troepen van de Verenigde Naties... onder de van de Verenigde Staten... waren teruggedrongen tot ongeveer die lijn bij Hoong Song of iets zuidelijker. En daar namen ze het initiatief over... en dan gingen zij weer in de aanval om die Noord-Koreanen weg te drijven. En de Amerikaanse troepen die trokken samen met de, Noord-, de Zuid-Koreanen op naar het noorden. En in de, daarachter eigenlijk lag dat Nederlandse bataljon bij Hoong Song... in eerste instantie gewoon relatief in een rustige plek... Maar toen kwam er een grote Chinese aanval... die die Zuid-Koreanen Amerika, Zuid en Amerikanen wegjoeg uit het noorden weer. En opeens moesten zij dus in de verdediging. Zij moesten die Amerikanen en die Zuid-Koreanen opvangen. Binnenhalen, zorgen dat ze in veiligheid konden komen. En zij moesten daar de verdediging in richten. Maar ze hadden geen idee waar überhaupt de eigen troepen zaten. Maar ook niet waar de vijand zich bevond. Nou, het was dus eerst een rustig plekje, Hong Song, maar dat bleef niet lang zo. Uh, we hebben weer een geluidsfragment, dit keer van Korea-veteraan Baselaar. Toen was het uh, gebeurd eigenlijk, dat we niet meer wisten wie vriend of vijand was. Hè? Want of nou de Chinezen ook uh, tussen ons waren, dat wisten we niet. Want die Chinezen, die waren ook gekleed als de, Noord, of als de Zuid en de Noord-Koreanen. Dus we wisten het verschil eigenlijk niet meer. Ja, dat is natuurlijk een heel vals spel hè, van de Chinezen. Die maakten daar ook bewust gebruik van. Hè. Ze, waarschijnlijk is het zo dat zij die commandopost van het bataillon wisten te naderen door zich voor te doen... alsof zij Zuid-Koreaanse militairen waren. Ze schijnen ook geroepen te hebben, don't shoot rocks. En rocks, dat waren de Zuid-Koreaanse militairen. En toen ze dichtbij genoeg waren, openden ze het vuur. Het liep slecht af voor de Nederlanders, dus. Ja, inderdaad. Uh, he, dus normaal gesproken wordt een bataljon, je compagnie van het bataljon liggen in de verdediging. En daar vindt de strijd plaats. En zijn bataljon's commandopost, waar de leiding van het bataljon zit, dat moet in principe veilig zijn. Maar juist die commandopost werd overvallen door de Chinezen. Die waren dus onvoorbereid daarop. En daardoor vielen er ook op dat moment al 15 slachtoffers in die eerste nacht van de slag. Ze worden vervolgens aan het werk gezet om. Heuvel 325 te veroveren. Wat was er bijzonder aan Heuvel 325? Na de slag bij Hong Song, daar werden ze eigenlijk weggeslagen. Ze hebben daar wel gezorgd dat de Amerikanen ze konden terugtrekken. Maar vervolgens moesten ze zelf ook terug naar het zuiden, naar het plaatsje Wonju. En daar dachten ze in rust te kunnen komen, maar dat viel tegen... omdat he, die Chinezen en Noord-Koreanen bleven aanvallen... en alle troepen die er waren moesten daar in de verdediging. En één onderdeel van die verdedigingslijn was heuvel 325. Die moesten ze eerst veroveren, dat lukte de Amerikanen... maar die vervolgens ging die heuvel gelijk weer verloren... en toen moesten de Nederlanders die heuvel zien te heroveren. Dat mislukte de eerste keer, het mislukte ook de tweede keer... maar pas bij de derde aanval, toen slaagden ze erin om die heuvel te veroveren. Ook van die strijd om Heuvel 325 hebben we een geluidsfragment gevonden. We, we horen weer veteraan Baselaar. Aanvallen. Ah, well, uh, eh? Dus dan probeer je met je wapens, eh? probeer je dit top te breken. Er werd er geschoten en werd er, eh? dan moet je natuurlijk ook uh, eh? met je bajonet moet je natuurlijk ook uh, iets gaan doen. Je schieten en, en met bajonet moet je naar boven toe. Dat is het ellendige. Wie won? De Nederlanders dus. Bij deze laatste slag om die heuvel 325. Met net op het geweer, zoals verteld. Het is een hele harde strijd. Hè, van man tegen man op het laatst. En uh, dat doet heel wat met, uh, met die militairen. Het raar is dat ik dit verhaal helemaal niet kende tot u het me vertelde... Ja, ik hoor dat vaker en uh, dat is enerzijds wel begrijpelijk. Anderzijds is er toch in Nederland wel aandacht geweest voor deze oorlog. Maar op de ene of manier beklijft dat misschien niet bij iedereen. En dat heeft ermee te maken dat uh, de Korea-oorlog heeft plaatsgevonden... kort na de Tweede Wereldoorlog, kort na de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. He, daar waren natuurlijk honderdduizenden militairen bij betrokken. Hier in totaal, he, met alle troepen erbij over alle jaren heen, een kleine vijfduizend. En toen ze terugkeerde in Nederland kwamen ze aan in een land... dat in wederopbouw was en waar misschien weinig aandacht voor hun verhaal was. De Amerikanen zouden hier uh, onmiddellijk een film van maken. Apocalypse nou of zo. Zouden we dat ook niet moeten doen? Ja, dat hebben we al een keer gedaan. Oh. Samen met Zuid-Koreaan Zuid hebben we de film Field of Honor, geloof ik heet die film, gemaakt. Met in een van de roemruchte hoofdrollen Ron Brandsteder. Wie kent hem niet? En dat is helaas niet een hele goede film... Uh, zwaar geromantiseerd en ik heb als veteranen daarover gesproken... en die zeiden ook... Het was, ja, anders. Het was anders. Het was natuurlijk was het anders. Ik bedank u voor het vertellen van dit vergeten verhaal. Militair historicus Herman Roosenbeek. En morgen legt premier Mark Rutte dus een krans bij het monument in Hoengsong. Het is een zeldzame zaak Rust heeft een held niet vaak Een held haat avonturen Een held haat hete vuren Het is jammer maar toch, toch is het elke dag raak Niks lijkt er in de haak Een held krijgt alle klappen Hij kan geen heldje knappen Of de zaak klapt u mekaar de draak staat burend klaar Het hele huis in vlammen Het hek is van de dam en rammen maar Jong vrouwen vallen flauw Een vrouw houdt haar held in touw Hij snelt om oude klonje Een held heeft altijd bonje Ik zou het graag een keer beleven een dagje dapper niks te doen, een dagje tussen angst en beven. Zo'n dagje deed een held vast goed, maar... Rust is een zeldzame zaak. Rust heeft een held niet vaak. Een held heeft altijd sores. Een held leert altijd mores. Ja, weet je, dan? een held heeft een zware taak. Een held beleeft maar rust. Ik durf erom te wedden, een held is niet te redden. Lekker rustig achterover, durend naar het veilige groen. Maar een held had geen tijd over, een held heeft altijd wat te doen. Yeah. Rust is een zeldzame zaak, rust heeft een held niet vaak. Een held is klaar van zessen, maar het stikt van de prinsessen. Die moeilijk doen, zo is het elke dag raak. Een held redt vaak, te vaak. Een held is veel te jachtig, een held wordt zelden tachtig. Wow. Rust is een zeldzame zaak. Een heropname van een bekend nummer uit... Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? U hoorde Rob de Nijs, Loekie Knol. Maar, Harry Gele, de tekstschrijver ervan, ja. hoorde ook u. Ja, ja ze vroegen mij... Uh, die Toevallig was die tape, geluidsteep kwijt... En toen hebben ze het opnieuw ingezongen met als arrangeur de zoon van Joop. Joop is dood, Joop Sokkelmans. Dat was de componist, hè? de vaste. Ja, componist. ja, ja. En uh, toen, toen hebben ze gevraagd om, aan mij of ik ook een paar regels erin wilde zingen. En dat heb ik gedaan. Het uh, was een legendarische televisiejeugdserie uit de jaren 70. Het werd tussen 1972 en 1976 uitgezonden. Uh, u schreef het script, maar ook de meeste teksten van de liedjes, allemaal ja, eigenlijk. Alles, ja. Uh, maar het was niet uw eerste beroemde serie, hè? Ja, ja, ik had oebelen. Het uh, is een hele vreemde geschiedenis. Ik ging in 1958 uit Limburg studeren. Uh, en uh, toen hadden we twee jaar een televisie. In Limburg had je namelijk ook België en Duitsland. Dus toen heb ik het eigenlijk tot 64 geen tot tv meer gezien. Want uh, ik was studeren in Amsterdam... Maar het rare was, ik kwam bij Gezing terecht omdat ik geschees was. En Gezing studeers. maakte commercials. En daar zat een secretaresse, die ging naar de omroep. Toen ging ik er op de schrijven, liedjes. Toen ging ik, uh, uh, Bad September schreef ik. Was een succes. Toen vroegen ze me voor oebelen. Toen hield de oebelen in één keer op. Uh, van de ene man op de ander. En toen zei ze, ja maar... Uh, omdat de regisseur iets anders wilde. Uh, nu moet ik toch iets anders hebben. Over een maand gaan we weer repeteren. Bedenk wat in deze vier weken. En, dat werd en toen heb ik Hamelen bedacht. Ah. Oké, okay, we zijn nu meer dan veertig jaar later... en voor me ligt het eerste deel van Hamelen in boekvorm. Namelijk de weg naar voorgoed. Ja. Uh, waarom moet er ook een boek komen en zelfs drie boeken? Nou, in zo'n serie... Kon bijna niets. Ten eerste had je hele grote statieven en camera's met brandslangen. En decor was 15 bij, het, de studio was 15 bij 15 meter. Alle decors moesten erin. Gepropt, want Er werd in twee dagen opgenomen. En, maar ik, het enige wat ik, waar ik zeker van was ze schrijven, was mijn taal. Ja. Mijn fantasie. Ja. Maar dat kon heel veel niet. Je kon niet bijvoorbeeld een paleis verlaten over een boslaan. Waarom niet? Er was geen boslaan. je had geen plaats in de studio voor een boslaan. <lacht> het was allemaal kartonnen stopwandjes. En je had in dit verhaal ravijnen nodig. Grote landschappen, korenvelden. Daar ging het over, de tekst. Rijke koningen. Je moet van het ene paleis naar een ander paleis kunnen En heeft u al die tijd gedacht, ik ga er nog eens een boek over schrijven... Ja, want dan kan ik het allemaal kwijt? Nou, ik was getrouwd met Immerdros. Ros. Ja. Was, ben getrouwd met Immerdros. Ja. Ros. En Emmet was dol op... De tekst. En dan zei: ik, Je moet er een boek van maken. Je bent gek. Je bent een schrijver. Waarom maak je daar nou hier niet een boek van? Maar ja, ik had heel veel. Ik was tekenfilmer. Met de toonder, 37 jaar, ideeënman. Ik, was, uh, ik schreef voor Frank Groothoff, heel yeah. veel. voor Frank. Ik, ik was illustrator, ik illustreerde de boeken voor Immen. Het was niet zozeer tijdgebrek, maar ik had in ieder geval altijd genoeg te doen. En toen ik met pensioen ging, toen dacht ik... nu ga ik het boek schrijven, al was het maar voor Immen. Dat is het verhaal van Hamelen? Dus het, het, het echte verhaal is het verhaal van de pest. De dood haalt eerst de rat en dan de kinderen. Zoals ik bij de pest ging. En toen daar hebben ze een sprookje van gemaakt dat het een rattenvanger is. Aha. En toen heb ik ervan gemaakt, ze gaan een berg in, want dat is in het echte verhaal. Maar die berg is een andere wereld, ze gaan een andere waarschijnlijkheid in. En dat is mijn serie. De weg naar uh, Voor Goed is pas deel 1. Het is 600 ja. pagina's. Ja. Hoe dik wordt het bij elkaar? Zo'n zo 1500 bladzijden. Denk ik, ze hebben het in, bij een oorschot hebben ze het in drie de, ja, de uitgever, die hebben het in drieën geknipt. Uh, uh, dat het een betaalbaar boek bleef. Ik bedoel, dan zou het 70 euro kosten, zo drie delen bij elkaar... en niet te hanteren zo dik zijn, hè? Maar het is eigenlijk gewoon één boek. En er gebeurt... Het is ook al klaar, deel 2 en deel 3. Alles drie. is klaar. U heeft dat geschreven uh, al? Ja, ja, ik heb het als één boek ingeleverd. Het waren drie partities. Uh, uh, maar het is dus zo, op, ja, op tv komt niets. Maar in een boek heb ik dus 90% van het verhaal in het boek... is nooit, ook niet een beetje voorgekomen in de series. Soms gebeurt er in het boek iets wat ook in de serie voorkwam. Voor welk publiek is het uh, bedoeld? De uh, de... Ik denk dat ik, uh, ik, t, uh, ik, ik... Ik was het publiek. En immer was het publiek. Zo hoor je het te schrijven. Je hoort het zelf mooi te vinden. En dan is er vast wel iemand anders die het ook mooi vindt. Zo moet je redeneren. En soms zijn dat kinderen. Maar kijk, de, de fans van uh, Hamelen van toen... Die, die, die zijn niet... allemaal zo ouders mijn kinderen. Die zijn 55 zo... <laughs> Ja. En daar hoopt u op, dat hij uit een soort van heimwee, nostalgie, hoop ik denken... Op. ik wil die drie boeken ook hebben? Ik weet dat er ook een heleboel ouders van die kinderen keken. En die zijn misschien zo oud als ik. Namelijk? Ik ben 79 nu. één maand pas. U schrijft uh, ergens de mooie zin... iedere kabouter leert dat mensen niet bestaan. Leg ja, ja. hem eens uit. Nou... Die prins, dit is uit een redenvoering van een prins... aan het begin van het verhaal. En die spreekt voor een gehoor van genomen tuinkapouters. Tuinkapouters zijn kabouters die in een tuin woonden. Een heel iets ander. Ambtenaar, ook een soort spookjeswezen. En dan zegt hij onzin. Zelfs kabouters weten dat geen mensen... Iedereen in die zaal die die toeschouwer weet dat mensen sprookjesfiguren zijn. Ik heb de hele zaak omgedraaid. De enige soort wezens die niet bestaan voor sprookjeswezen zijn mensen. Zij zijn ook allemaal aparte rassen. Dus een, ze verschillen van elkaar, prinsen en genomen... zoals leeuwen en tijgers en vissen en mieren. Wat betekenen sprookjes voor u? Het zijn metaforen voor de werkelijkheid. En je kunt er ook de werkelijkheid belachelijk mee maken. Uh, ik heb, uh, uh, waar, waar ik erg van hield was dat je door die krankzinnige uitgangspunt... kon je het dus... Uh, situaties creëren die poëzie hadden. Eh, op een gegeven moment zijn er twee paarden in een mijn... die dwangarbeid verrichten, samen met de hamelaars. En ook allemaal genomen. Maar het ene paard is een prins van boven en een paard van onder. Een kentoor. En de ander is een paard van boven en een prins van onder. En het zijn tweelingen. En ze, ze distancieren zich van elkaar... want ze vinden dat ze hinderlijk met elkaar verwacht worden. Dat ze sprekend op elkaar lijken. En, maar ze hebben, omdat ze prinsen zijn, hebben ze in een context van koninkrijk... hebben ze de heetste halfprinsen. Maar als je het over paarden hebt, heet ze halfpaarden. Maar ze hebben een zus, die is volledig paard. En die is de baas in het land, want zij is iets volledig. Ze is dus ook volledig prinses. Dat is de logica die ik heb. En die heeft een kledinglijn voor prinsessen van de hele wereld... En dat is ook weer precies, De uh, modekolinkje zijn altijd mannen... die nooit een jurk voor zichzelf maken. Ziet het er bij u thuis ook een beetje uit als een sprookje? Ja, ik hou van, ik hou van uh, dingen die op carousels hebben gestaan, op uithangborden. En ik schilder graag op hout en ik hang die dingen op. Dus sommige mensen vinden dat een sprookjespaleis, ja. ja. Ja, het is waar. Uw leven komt als uh, erg productief uh, op me over. Nog steeds op uw 79ste. Ho ho ho hoeveel werkt u nog per dag? Yes. Nou, tegenwoordig. De laatste vier jaar ben ik moe. Na acht jaar. Na acht uur. Maar dan be ik begin om een uur of negen. En ik werk dan tot vier uur. Maar ik sta om half vijf vaak al op. Dus tot die tijd. Uh, en non-stop. Non altijd word ik dol. Of ik teken, of ik maak muziek. Of ik schrijf. Klopt het verhaal trouwens dat uh, Hamelen bewaard is gebleven voor het nageslacht... dankzij het feit dat u het op de videorecorder toen heeft opgenomen... omdat K.R.O. de band heeft gewist? Kijk, kijk, ja, omdat ik bij Werkte, waar ze altijd film maakten... altijd was ik geïnteresseerd in zulke zaken. Dus ik kocht die recorders toen niemand nog een recorder had. En dan moest je de, de, zo'n Hamelen-serie opnemen door het cameraatje... op de buis, op het scherm te richten en van het scherm te filmen. Want er was nog geen lijningang. Zo vroeg was het. He. En dus later had ik al heel vroeg een VHS. Omdat ik die dingen op tv schreef. Rob de Nijs ook. En van die banden is van alles bewaard gebleven. En bij, de omroep en bij de omroep zelf niet? Nee, die hebben het gewist, Want die vonden de zonde van de Ampex-band. Als je alleen al bedenkt... Dat er 130 acteurs meededen. En niet de eerste en de beste. Henk van Ulte heeft vijf keer, vijf keer meegedaan in een andere rol. Dus het toneelmuseum had die banden graag bewaard. Daar heb je meer aan dan aan de bolhoed ja. van Lubendi. Ja, er is heel veel weg. Hè? Ja, zuster, nee, zuster is weg. Ja, Hamel is weg. Dat, dat kwam omdat er bij die omroep mensen werkten. die uh, ooit opgeklommen waren van, van uh, studioassistent naar naar uh, hoger en hoger en hoger... en dan eindelijk amusementchef werden. Maar die nog nooit een boek in hun leven hadden gelezen. En die gingen beoordelen wat wegkwam bij een omroep... en wat niet wegkwam bij een omroep. Mag ik u bedanken voor uw komst, ja. Harry Geert. En misschien kan ik een keer Geert Wilders op u afsturen thuis... want die, die schijnt dol op sprookjes te zijn. Ach, ach ja. Het is dus in ieder geval wel een Limburger. En u ook. Ja. <laughs> bedankt. Hagiefee. Het is 5 voor 12. Hoe zijn toegewonden, wonen Ah, die Ja, en die tune betekent dat we weer beginnen aan onze winter olympische serie... over het materiaal dat de deelnemers in Korea gebruiken. Vanavond gaan we het hebben over de biatlon, Het onderdeel dat langlaufen en schieten combineert. Goedenavond, oud-biatleet Erik van Leeuwen. Goedenavond, Max. Zeg, leg maar even kort uit wat biathlon precies inhoudt en hoe het precies gaat. Nou, Beertlon is een, uh, een interessante combinatie van een uh, fysieke inspanning... die de beerdleten doen na, middels het uh, langloven. En na ieder rondje dat ze gelangloofd hebben... komen ze aan op de schietbaan. En dan moeten ze proberen met een hoog hartslag... ook nog eens vijf doelen om te schieten. En juist die, die combinatie, uh, een, een, een behoorlijke afstand lang, lang lauven, en in een zeer korte tijd nog proberen foutloos te zijn... Uh, ja, dat is de moeilijkheid. En daarmee kan een wedstrijd gemaakt of juist helemaal verschoten worden. Je moet heel snel kunnen schakelen. Ja. Opvallend is het geweer dat ze over hun schouder hebben hangen. Wat, wat is het kenmerkende aan een biathlongeweer... Nou, het, eigenlijk, het is een, een sportwapen, maar het sportwapen is wat uh, specifieker gemaakt voor de Biathlon Sport. De die mag vijf schoten per schietbeurt afvuren. En daardoor is het is er, zit er een mogelijkheid in om maar vijf patronen in een magazijntje in te steken. Uh, de enige regel die de uh, IBU eraan stelt, dat is de Internationale Biathlon Unie, is dat het gerepeteerd wordt. Dus ieder schot moet schot voor schot geladen kunnen worden. Uh, en het mag dus niet automatisch weggeschoten worden. En kun je die geweren gewoon kopen? Ze zijn, ze zijn, nou ja, niet gewoon te koop. Maar, uh, zeg maar de, de biatleet uh, die weet waar hij dat wapen kan halen. En dat, uh, er zijn twee, uh, uh, twee fabrikanten die die wapens maken. Er is dus een grote in Duitsland en een iets kleinere in Rusland die die wapens uh, produceren. Gebeuren er wel eens ongelukken mee? Nou... Uh, er gebeuren wel eens ongelukken, maar in die wedstrijden die, uh, die op televisie te zien zijn, uh, is eigenlijk, zijn de veiligheidsmaatregelen zo getroffen dat, dat het eigenlijk niet mogelijk is. Uh, maar nogmaals, het, het is een vuurwapen en zodra het in mensenhanden is, uh, kunnen er wel eens uh, dingen gebeuren. Wat moet een uh, biatleet allemaal kunnen? Nou, in ieder geval uh, moet hij fysiek in orde zijn. Dus uh, de training die begint al uh, in mei, en uh, die, uh, nou, dat gaat eigenlijk door tot en met in het wedstrijdseizoen. Uh, dat eindigt vaak in april, begin april... en dan hebben ze een maandje rust. Uh, maar de biatleten die hier uh, aan de start staan bij de Olympische Spelen... die zijn al meer dan tien jaar met het vak bezig. En dat doen ze dag in dag uit. Morgen uh, om kwart over twaalf begint de tien kilometer spring voor, uh, voor de mannen. Wie is eigenlijk favoriet? Nou, dus uh, momenteel zijn het een, een paar favorieten. Uh, maar degene die het, denk ik, het, uh, gaan maken, de wedstrijd... dat is de Fransman Foucault, Martin Foucault. Zijn broer loopt geloof ik ook mee. En uh, Johannes tingens Dat zijn momenteel degene die allebei of, uh, samen aan kop gaan... in de World Cup-ranking. Uh, uh, die, die gaan het spannend maken. Uh, maar daaromheen zitten er toch nog een tiental anderen... die ook voor die Gouden medaille kunnen strijden. Hoe komt het dat Nederland eigenlijk uh, geen rol in biertland speelt op olympisch niveau? Ja, dat vind ik ook heel jammer. Uh, ik ben zelf uh, tot 2012 uh, was ik bondscoach bij de Nederlandse kievereniging. Uh, met succes. Uh, we hadden op dat moment ook een uh, jonge dame die uh, junioren wereldkampioen werd in datzelfde jaar. Dus we hadden eigenlijk alle goede vooruitzichten. Uh, en daarna kwamen eigenlijk toch uh, financieel kwamen er wat problemen bij de bond. Waardoor het project uh, geschrapt moest worden. Wat ondersteuning wat minder werd... En uh, eigenlijk zeg maar, de exposure die we daarvan hadden kunnen uh, hebben... Uh, ja, was ons niet gegund. En uh, uh, was het ook voor de, voor de biatleten die na ons kwamen... toch wat moeilijker om zich uh, internationaal te bewegen. En ziet u dat nog veranderen in de toekomst? Nee, dat zie ik niet meer veranderen. Ik uh, volg nog wel de, inter de ontwikkeling internationaal. Uh, dat meisje wat uh, destijds wereldkampioen werd bij de junioren... staat nu voor Zweden. Helaas nog niet op de Olympische Spelen... Maar uh, ik denk dat we over vier jaar waarschijnlijk een Nederlands sprekende biatleten daar uh, aan de start kunnen zien. Laten we het hopen. Ja, vind ik ook. En bedankt voor dit gesprek. Oud biatleet Erik van Leeuwen. Dit was het oog. Deze zaterdagavond. Morgen zit hier Mieke van der Wijst, straks BNN Vara. En ik wens u een goede nacht. Goedenacht, nacht, vrienden. Het is tijd voor mij te gaan. Als ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette en een letztes glas im Steen. Ik was zo so blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen, Tales geven aan nieuwe Nederlanders, bijvoorbeeld.